10 uur. Wouter met het nws journaal Een deel van de Belgisch-Franse grens gaat dicht vanwege de Afrikaanse varkenspest. In het noordoosten van Frankrijk sluiten drie departementen voor een deel de grens. Verder is het verboden om in het grensgebied in de bossen te komen, meldt de Walse omroep RTBF. Minister Schouten van Landbouw zei vorige maand nog dat er voor Nederland geen verhoogd risico geldt. Nederlandse varkenshouders zijn daar minder gerust op. Ze spraken bij tankstations in de grensstreek vrachtwagenchauffeurs aan in de hoop de Afrikaanse varkenspest buiten Nederland te houden. In Zuid-Afrika is Roelof Frederik Botha overleden, beter bekend onder zijn bijnaam Pik Botha. Was dus tijdens het apartheidsregime in de laatste minister van Buitenlandse Zaken. Bota stond bekend als liberaal. Toch verdedigde hij als minister jarenlang het systeem van rassenscheiding in een tijd dat wereldwijd de weerstand daartegen toenam. Ondanks zijn rol in het apartheidsregime... werd Bota door vriend en vijand geroemd... om zijn onderhandelingstalent en charisma. Onder president Mandela was hij nog twee jaar minister. Pik Bota was 86 jaar. De zoektocht naar slachtoffers van de aardbeving en tsunami op Sulawesi wordt voor de tweede keer met een dag verlengd. Oorspronkelijk zou de zoekactie gisteren stoppen, nu wordt er zeker doorgezocht tot morgen. Nabestaanden hadden daarom gevraagd. Ze willen hun dierbaren een fatsoenlijke begrafenis geven. De noodtoestand op Sulawesi wordt met 14 dagen verlengd. Jeugdartsen willen niet-gevaccineerde jongeren vragen om toch na te denken over een inenting, zegt de Vereniging van Jeugdartsen Nederland tegen het KRO-NCRV-programma De Monitor. Zo willen ze de dalende vaccinatiegraad een halt toeroepen. Jongeren mogen vanaf 16 jaar zelf kiezen of ze ingeënt willen worden. Hoe de artsen de groep gaan benaderen is nog onbekend. Het weer nog, periode met zon, maar ook trekken er af en toe wolkenvelden over. Het is vanmiddag 21 tot 24 graden. Dit was het NMS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is in de hart van de ANWB. De hoofdrijbaan van de A1 Amersfoort richting Amsterdam... is nog altijd dicht bij knopend Eemnes. Acht kilometer file staat vanaf Amersfoort-West. Een half uur is de vertraging. En verkeer richting Amsterdam kan daarom beter omrijden via Utrecht. A28 en de A27 op de A9. Alkmaar richting Amsterveen. Door een ongeluk bij knopend Rotterpolderplein. 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht.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 Be king and sing like a fat soul for what it's worth from the planet Earth. In an opera house, but I'm a lion and I ain't. Silence that's falling between us is the loneliest sound that I've heard. How can we find? She's my holy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 Just when I thought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 potì cancellare tutti i suoi dubbi E le sue paure e le paure per lei, per lei. Per lei. Per lei. Samen saremo indivisibili, estreemd, indispensabiel. Ne parleremo più di ieri, darò di noi il mio domani, certo soltanto per amar. Forse per non morire mai, per lei. per lei. Per lei.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 Quoi momenti che troppo presto se ne vanno via per lei per lei walk through a Fallen and